In de Tweede Kamer wordt wisselend gereageerd op uitspraken van EU-commissaris Kroes over de eurozone. Kroes zegt in de Volkskrant dat er geen man overboord is als Griekenland uit de eurozone wordt gezet of er zelf uitstapt. Volgens de SP heeft Kroes helemaal gelijk en is er sprake van een volstrekt nieuw geluid. Tweede Kamerlid van Bommel eist een reactie van premier Rutte. Hij is de premier en partijgenoot van Kroes. Hij moet zich verantwoorden voor deze uitspraak, zegt Van Bommel. De PvdA denkt dat de uitlatingen van Kroes onderdeel zijn van het onderhandelingsspel met Griekenland. Europa wil zich niet laten gijzelen door Griekenland, dat maar geen haast maakt met bezuinigen, zegt Kamerlid Plasterk. Volgens hem wil Brussel de dreiging van het land ontkrachten en Plasterk noemt dat een riskant spel. De PVV noemt de uitspraken van Kroes geweldig en een omarming van het PVV-standpunt. Nu Rutte nog, twittert PVV-leider Wilders. Zo'n 162.000 leerlingen op de basisschool beginnen vandaag aan de CITO-toets. Dat is iets meer dan vorig jaar. Aan de hand van de uitslag wordt mede bepaald of de scholier doorgaat naar het VMBO, de HAVO of VWO. Het is waarschijnlijk voor het laatst dat de leerlingen in februari worden getoetst. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan met een wetsvoorstel van de minister van Onderwijs, komt er volgend jaar een nieuwe toets in april. De opzet van die centrale eindtoets voor rekenen sluit aan bij de huidige CITO-toets. Het Syrische leger heeft vannacht zijn bombardementen op de stad Homs hervat. Volgens bewoners worden woonwijken opnieuw beschoten met artillerievuur. Gisteren was het in Homs een van de bloedigste dagen sinds de opstand begon. Er zouden bijna 100 mensen zijn omgekomen bij bombardementen van het leger. Burgers zijn bang dat ook grondroepen Homs gaan aanvallen. Er zijn berichten dat tanks binnen een kilometer van de stad zijn opgesteld. De nieuwe bombardementen op Homs komen op de dag dat een hoge Russische delegatie naar Syrië komt voor overleg met het regime. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zal in Damaskus overleg voeren met Syrische leiders. Rusland is de trouwste bondgenoot van Syrië en blokkeerde samen met China een resolutie van de VN-veiligheidsraad tegen het land. Langs de N203 bij Krommenie is vanochtend een man met zijn auto te water geraakt. De politie en de ambulance dienst waren snel ter plaatse. De man kon worden gered toen de wagen voor de helft door het ijs van de sloot was gezakt. De man bleef ongedeerd en volgens de politie werd hij droog op de kant gezet. Hij is waarschijnlijk de macht over het stuur kwijtgeraakt door de gladheid. Dan het weer nog, eerst zonnig, in de middag bewolkt en kans op wat lichte sneeuw. Een stevige noordoostenwind en het wordt min 1 in het Waddengebied tot min 6 in het zuidoosten. Morgen droge, zonnige periode, middagtemperatuur rond min 2. ANWB Verkeersinformatie, het is een behoorlijk drukke ochtendspits geworden. Heeft vooral te maken met aanrijdingen. Veel files zijn een stuk langer dan gebruikelijk. Het grootste knelpunt is vanochtend de regio Den Bosch. Ik begin op met de A2 van Utrecht naar Den Bos. Daar staat uh, vanaf Waardenburg tot aan Knopend Empel 13 kilometer. Bij Knopend Empel is de weg voorlopig gedicht, heeft nu te maken met technisch onderzoek naar een ernstige aanrijding. Verkeer kan daar alleen via de parallelbaan langs. Bent u op weg naar Eindhoven kunt u beter omrijden vanaf knooppunt Del via Nijmegen over de A15 en de A50. Verkeer richting Tilburg Den Bos kan omrijden over Gorkum Breda, over de A15, de A27 en de A59. Maar helaas, dat lukt ook niet zonder files. Voorop op de A59 loopt het behoorlijk vast. Van Waalwijk naar Os staat bij knooppunt Empel 8 kilometer. En richting Waalwijk vanaf Os tot aan knooppunt Hintam zo'n 11 kilometer. Het is uh, erg druk, 310 kilometer staat er nog. Verder lange files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Oudereen 11 kilometer. vergeet bijna de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Bussum en knooppunt Diemen 12 kilometer... De A4 Den Haag richting Amsterdam bij Hoofddorp 5 kilometer... heeft te maken met de afgesloten spitstrook. Daardoor is het ook een stuk drukker geworden op de A44... was ze naar richting Amsterdam. Tussen Voorhout en Knopend 10 kilometer. Schiet op met dat krabben, wij zijn al te laat. Jij weet dat mijn moeder daar niet van houdt. Oh, jij staat expres te treuzelen. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft...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 Tango, iedereen goedkoper tanken. Bespaar flink op uw energierekening met Vereniging Eigenhuis. Schrijf uiterlijk 12 februari in op collectieveenergie.nl. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Sap, Hunke Muller, Vero Veromoda en DKNY.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 En Lara Rensen. In Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Hoe dik is het ijs in de Luts bij Balk? Het meest kritieke punt op de route van de Elfstedentocht. Onze verslaggever is aan het meten. We schakelen straks met Friesland. Maar eerst met of zonder de Grieken? Dat is de vraag. Nou, wat eurocommissaris Nelly Koes betreft kan het wel eh, zonder de Grieken. Griekenland zou uit de eurozone kunnen, kunnen. Dat zegt ze vanochtend in een interview met de Volkskrant. Volgens Kroes komt de eurozone niet in problemen als de Grieken vertrekken. Maar eens naar Brussel, naar onze correspondent Tijn Saadé, Tijn. Want dat standpunt wijkt natuurlijk af van de, uh, van de Europese Commissie. Ja, het is een opmerkelijk interview. Kijk, achter de schermen wordt er natuurlijk al lang over gesproken. Uh, als je hier met uh, topambtenaren, diplomaten over spreekt. Uh, iedereen stelt natuurlijk iedereen de vragen. Wat als en als nou Griekenland eruit uh, zou stappen? Wat dan zou het zo'n probleem zijn? Maar toch staat dat een beetje taboe. Uh, met het scenario nogmaals wordt dus rekening gehouden... He, naarmate de tijd vordert, naarmate de Grieken in gebreken blijven. Maar vooralsnog was toch de boodschap van de Europese Commissie... en ook de Raad van Regeringsleiders... we houden de club bij elkaar. Zeker nu, vandaag. He, vandaag is het twintig jaar geleden dat uh, in Maastricht het verdrag werd getekend... waarmee de basis werd gelegd voor uh, de eurozone. Nou, notabene op uh, deze dag uh, verschijnt dit interview... Uh, ja, je kunt dus zeggen, uh, nee, Nelly Kroes uitspraken zijn zeker niet in lijn met die van de commissie. Maar het lijkt er ook wel een beetje op dat zij uh, misschien iets zegt waarmee, ja, je zou kunnen zeggen, ja, je moet er bijna een Kremlin-watcher voor zijn, uh, dat er misschien iets binnen die Europese commissie aan het schuiven is. Je merkt wel heel erg, het geduld is op, dat merkten we gisteren ook toen we bij de persconferentie van de Europese commissie waren. Maar ja, uh, je kunt wel zeggen dat Nelly Kroes een taboe heeft doorbroken. Zou het ook kunnen, Tijn, eh, als je dat interview zo leest... ze gaat stevig, zet het stevig neer hè, in de volkskrant. Ja, ja, ze lijkt geschrokken van haar eigen woorden. Ja, ook, dat je op een gegeven moment inderdaad, halverwege dat interview. Eh, zou het kunnen dat, zij, dat het een opzetje is? Dat, ze, dat het een soort laatste waarschuwing aan de Grieken is? Dan gaan we gewoon zonder jullie verder. Nee, dat is toch niet uh, hoe het er hier aan toe gaat in Brussel. Ik denk dat zeker de eurocommissarissen Euro met elkaar toch duidelijk afspraken maken. En als iemand zo'n boodschap naar buiten brengt... dan is het zeker niet Nelly Kroes, die zit op digitale agenda. Nee, dan zou het toch uh, de supercommissaris, zoals we hem nu tegenwoordig noemen... Oli Reen moeten zijn, de man die op begroting zit... Uh, maar ja, hij, komt, <coughs> sorry, hij komt zeker niet met zo'n boodschap naar buiten, uh, terwijl de onderhandelingen in Athene nog uh, lopen. Hè. Er wordt daar uh, door de Europese Commissie, door de e Europese Unie, door de Europese Centrale Bank, door het IMF, de zogeheten trojka, wordt daar nog steeds koersachtig onderhandeld. Nou, ik denk niet dat er een opzet is en dat de Europese Commissie heeft gezegd... Nee, die kroes, ga jij dat in Nederland alvast eens eventjes zeggen... en dan kijken we wel wat de reacties zijn. Ja. Uh, dat, uh, dat is uh, speculatie. Ja, dat geeft wel aan hoe spannend het is, hè? want de deadlines voor de Grieken... Ja, die zijn inmiddels op, ze zijn toezien, allemaal wel overschreden. Kun je iets over de algemene stemming uh, zeggen? Denk, denk men toch, nou, ze komen hier uiteindelijk wel uit? Ja, dat is uh, de verwachting, hè? dat uh, uh, onder druk wordt alles vloeibaar, zeg je dan... Uh, hoewel in Griekenland weer iedereen de straat opgaat vandaag... maar men verwacht toch dat er vandaag uh, of morgen... maar er wordt echt nu rekening gehouden met vandaag. Je hebt gisteren al gezien uh, dat de Grieken 15.000 ambtenarenbanen gaan schrappen dat er toch onder druk nu iets aan het gebeuren is in Athene... en dat er een akkoord komt dat de Trojka nogmaals tevreden is... Uh, hopelijk uh, met wat de Grieken te bieden hebben. Het heeft lang uh, geduurd en het is er nog niet hoor... maar uh, de verwachting is dat het vandaag gaat gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat misschien Nelly Kroes met haar uitspraak heeft gedacht... wie weet zet dit nog wat extra druk op de Grieken. Uh, maar ja, het, uh, het is uur u. als de Grieken niet uh, over de brug komen dan uh, komt er dus niet dat vervolg vervolgnoodpakketten van 130 miljard uh, euro... wat de Grieken dus heel erg hard nodig hebben. Als ze dat niet krijgen, zijn ze half maart failliet. Nou ja, dan uh, weten we helemaal nog niet waar we aan toe zijn... en welke vragen we dan moeten stellen. Het is u, u nogmaals. Uh, vandaag Hoop, uh, hoopt iedereen uh, dat we meer horen uit Athene. Nou, we gaan maar eens even naar Athene, Tijn, dank je voor nu. Uh, namelijk naar correspondent Corny Kees. Corny, is dat interview van uh, onze eigen cruise al doorgedrongen in Griekenland? Nou, ze zullen het vast wel gehoord of gelezen hebben... maar in ieder geval is er niet uh, op gereageerd. Niet officieel in ieder geval. Maar uh, het is natuurlijk zo dat de Grieken en de, met name de Griekse regering... Uh, zich maar al te goed bewust zijn van de druk die nu uh, wordt uitgeoefend op hen. Uh, Tijn zei het al, uh, Connie. Er wordt kortsachtig overlegd. Ja. Uh, wat, wat gaat dat worden vandaag? Komen ze er vandaag uit? Ja, de, de, de verwachting is dat wel. De regering heeft met de trojka en met alle andere betrokkenen... tot uh, drie uur vannacht koortsachtig gewerkt... om uh, de benodigde bezuinigingen bij elkaar te schrapen. Want dat kun je toch wel zeggen. Uh, dat betekent ja, extra bezuinigingen. Pijnlijke, zware bezuinigingen. Zoals verlaging van de lonen in de private sector. En met name het minimumloon Nou, er is al overeenstemming. Zoals Stijn ook al zei over het ontslag van 15.000... Ambtenaren, maar ook op de gezondheidszorg en defensie. Nou, de regering is nog steeds vastberaden om uh, die deal te sluiten... ondanks dat het om zeer pijnlijke bezuiningen gaat. En minister Venizelos van Financiën zei gisteravond laat... het falen van deze besprekingen, van dit nieuwe steunplan... Het, een faillissement, dat betekent een nog grotere opoffering. Hmm. En je zegt het al, zijn pijnlijke bezuinigingen... waar ook veel verzet uh, tegen is, onder andere onder de ambtenaren... En opnieuw een grote staking vandaag. Wat, wat gaat er gebeuren, Corny? Nou, het zijn niet alleen de ambtenaren. Het zijn de twee grootste vakbonden die, die staking hebben uitgeroepen. Ook de algemene vakbond. Want die, de werknemers, protesteren tegen het verlagen van het minimumloon. Als dat doorgaat. Maar dat lijkt wel zeker. Uh, ja, men. Uh, uh, gaat uh, de straat op, zoals altijd hier in Griekenland. Uh, en verder uh, zijn uh, ja, publieke gebouwen gesloten. De overheidssector staakt, uh, scholen, banken. Het openbaar vervoer heeft een uh, werkonderbreking. Die, die rijden de bussen en trammen, maar voor een deel uh, van de dag. En verder zijn er bijvoorbeeld ook uh, de veerboten varen niet. Dus het is, uh, ja, dat is voornamelijk merkbaar in een stad als Athene... en in het noorden in Thessaloniki. Goed. Kornikezen vanuit Athene. En uiteraard houden we u op de hoogte over die gesprekken die gaande zijn in Athene. Over de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd. Bijna kwart over negen gaan we weer kijken bij Mark Robin Visser op een basisschool in Loosdrecht. Want het is vandaag CITO-toetsdag. En dat is voor de allerlaatste keer tenminste in deze vorm. Want volgend jaar moet iedereen meedoen. En komt hij ook nog eens later in het jaar, Mark Robin. Ja, ja, moet, moet, moet. Nou ja, hier uh, op de Jena Planschool, uh, de Sterrenwachter... hebben ze daar nog zo hun uh, bedenkingen bij. Meneer Egbrink de directeur, die zegt... nou, dat zullen we dan nog wel eens zien in hoeverre dat, uh, dat moet. En we zitten hier nou net nog even gezellig in de docentenkamer... te praten over het hamstereffect. Legt u dat nog even kort uit wat dat is, het hamstereffect? Ja, hamstereffect is het volgende. Alle kinderen hebben huisdieren. Nou, een kind heeft een hamster... Uh, op enig moment uh, gaat het beestje dood. Dat kan gebeuren. Als dat nou net gebeurt op uh, het moment dat je een CITO-toets moet doen... of een andere toets, dan heeft dat een negatief effect op um, ja. het resultaat. En um, ik denk dat dit soort dingen bij kinderen heel vaak gebeuren. Dat weten wij niet. Uh, je kunt aan de buitenkant aan een kind niet zien of die uh, emotioneel geraakt is door ja. iets. Of er is iets met oma, er is thuis iets aan de hand. Ja. En... Uh, ja, daardoor krijg je dus een verkeerd beeld van een kind. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Ja, bekend bezwaar, wat we al heel lang hè, over de CITO-toets horen. Dat is een van de redenen waarom u met uw school niet meedoet aan die CITO-toets. Meneer Frissen is gearriveerd inmiddels, eh, hier ook in de docentenkamer. Hij is van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling... Eh, een adviesorgaan van, voor verschillende ministeries. Heeft zich nu ook eens even met het basisonderwijs en die toetsen bemoeid. Meneer Frissen, het hamstereffect, kent u dat? Ja, het hamster staat natuurlijk voor het feit dat uh, zo'n toets een momentopname is. En het lijkt mij geen goed idee om op basis van een momentopname beslissingen te laten nemen... die voor de verdere toekomst van een kind uh, doorslaggevend zijn. Nee. Volgend jaar wil minister Van Bijsterveld dat zo'n eindtoets verplicht wordt voor alle basisscholen. Dan moet ook... Uh, basisschool, de Sterrenwachter, hier in nieuw daar daaraan meedoen? Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat geen, geen goed idee. Het was nou juist. Uh, het was mooi in het verleden dat scholen zelf konden kiezen. Uh, of ze een eindtoets uh, deden. En als ze al voor een eindtoets kozen, was er ook nog vrijwillig welke ze zouden, zouden doen. Het lijkt mij geen goed idee om uh, heel het Nederlandse onderwijs. Uh, op één manier te gaan, uh, te gaan afrekenen. Want dat is natuurlijk wel. Uh, wat er het gevolg van zal zijn. We hebben. schrijven we hem voor voor alle scholen. Uh, vervolgens worden de vergelijkingen opgemaakt. Vervolgens wordt er zo'n strategische bet. Markt. Vervolgens wordt er afgerekend en vervolgens betekent het dat scholen die slecht scoren... omdat ze bijvoorbeeld nou eenmaal niet zo'n goede leerlingenpopulatie hebben... dat die daardoor politiek worden afgerekend. Want dat is wel het hele klimaat op dit moment in het, in het onderwijsbeleid. Het gaat niet meer over onderwijs als iets wat heel erg heel veel en heel, veel heel breed is. Maar onderwijs is taal en rekenen en de cijfers die je daarvoor haalt. Punt. En dat noemen we dan opbrengstgericht onderwijs. En daarmee krijgen we een hele kwantitatieve sturing van het onderwijs. Ja, en Onderwijs natuurlijk veel meer. Ik zeg tegen mijn studenten op de universiteit altijd... een tentamen is zo ongeveer het minst belangrijke wat je op een, op een, op een universiteit hebt. Ja, dat helpt niet altijd natuurlijk als ik dat zeg, maar het maar is goed. natuurlijk wel zo. Meneer Frissen, op 85% van de basisscholen doen eh, die arme kindertjes nu allemaal een citotoets. Zitten die dat in uw optiek nou allemaal voor Jan met de korte achternaam te doen? Nee, die, die zitten... Die arme kindertjes, ik sprak vanmorgen Dominique. Ja, ja arme kindertjes, <laughs> dat is ook weer zo net. Maar vertel eens even, is het nou helemaal niks waard? Is het allemaal onzin? Nee, het is, er is niets mis met toetsen. Okay. Een toets is een instrument om te kijken waar staat het kind. Een toets is een ja. instrument voor de school. Wat maar het is een doen? onderdeel van een groter geheel. Maar een school is niet toetsen. Nee. En uh, het bekende fenomeen wat we op allerlei terreinen zien... Uh, is uh, je, je gebruikt een instrument en het wordt een doel in zichzelf. Zo. Meneer Frisse van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Nou, we wachten de maatschappelijke ontwikkelingen af. Hartelijk dank. Dank u wel. En uh, meneer Echtbrink ook. Oké, okay, dank u wel. Groeten vanuit de basisschool De Sterrenwachter in nieuw Loostrecht. Nou, dit jaar dus nog geen zito doen. Maar volgend jaar moeten zij ook. Zo dadelijk, hoe dik is het ijs in het Zuid-West-Friese balk? Hoort u zomer hierover, want we zijn aan het meten. Ik ga zelf maar even kijken. Verkeersinformatie dan, Jolanda van der Velden, met wat problemen hier en daar. Wat is er ja, op de A2 aan de hand bijvoorbeeld? Er is uh, vanochtend kwart voor zeven uh, dodelijke aanrijding geweest bij Knopend Empel... Op de A2 van Utrecht naar Den Bos. Dus die is eigenlijk al een lange tijd dicht. En zijn nu druk bezig met technisch onderzoek naar die aanrijding. Geeft een behoorlijk lange file. Vanaf Knopendel tot aan Knopend Empel staat zo'n 15 kilometer. Je kan daar eigenlijk alleen maar via de parallelbaan lang langs. Ben je op weg naar Eindhoven, is het slimmer om om te rijden vanaf Knopendel via Nijmegen en Os. Of eh, op weg naar tilburg Den Bosch kan je omrijden over Gorkum-Breda. Maar ook op die routes staan lange files, vooral op de A59. Aan beide kanten van Den Bosch lange files. Ook problemen op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Bussen en Knopend Diemen is het langzaam rijden. En ook op de A6 Delis richting Muiden. Tussen Almere Buitenwest en Knopend Muidenberg zo'n 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het leger van de Syrische president Assad blijft de bevolking van de stad Homs onophoudelijk bestoken. Gisteren vielen er, zo wordt geschat, weer 95 doden. En vanochtend zijn die beschietingen ook weer in volle hevigheid hervat. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen over die aanval op Homs. Dat is eigenlijk al sinds zaterdag aan de gang. En als je spreekt over inhevigheid toenemen... dan zit je te denken aan een volgende stap. Bijvoorbeeld de inzet van grondtroepen. En iedereen in met name bij, bij andere, die uh, wijk van Homs... waar het zo ontzettend hard aan toe gaat... die is daarop aan het uh, speculeren. Dat wordt gezien als een volgende stap... Uh, waar het Syrische leger van huis tot huis zal gaan. En iedereen uh, maakt zich vol angst op voor die stap. Assad, heeft, de president van Syrië, heeft zo langzamerhand nog weinig vrienden in de internationale wereld. Al weigeren Rusland en China nog steeds het geweld van het regime van Assad te veroordelen. Toch is de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, vandaag in Damaskus om met Assad te praten. Zet correspondent Kisha Hekster vanuit Moskou. Lavrov wil niet zeggen wat hij precies met Assad gaat bespreken... maar ik neem aan dat hij namens Rusland aan de Syrische president gaat vertellen... dat ook Rusland ongerust is over wat er in Syrië aan de hand is. Dat hij Assad zal oproepen haast te maken met hervormingen... met de oppositie te gaan praten. Te vertellen dat ook Rusland vindt dat er een einde moet komen aan het geweld. Rusland staat inderdaad natuurlijk onder druk van de internationale gemeenschap... na het tweede veto dat ze hebben uitgesproken tegen de VN-resolutie dit weekend. Maar Rusland redeneert anders. Ze zeggen... Wij hebben goede relaties met Syrië. Als er iemand in staat moet zijn Assad te laten luisteren, dan zijn wij het. Kritiek van het Westen op de lakse houding van Rusland en China is ongekend fel. Maar daar lijken de twee landen zich maar weinig van aan te trekken. China is gepikeerd wel over de kritiek. In de gezag hebben de Chinese kranten People's Daily... spreekbuis van de regering, wordt over geschreven. Correspondent Wouter Zwart in Peking over dat artikel. Ten eerste zegt China... wij willen er zelf nog met diplomatie proberen uit te komen... terwijl ja, de rest van de wereld het daar misschien wel een beetje uh, te laat voor vindt. Maar het belangrijkste dat China zelf aanbraagt is uh, dat ze zeggen dat deze resolutie die vroeg natuurlijk om regime change, het veranderen van het regime in Syrië, dat dat direct indruist tegen de eigen regels van de Verenigde Naties. Je kunt namelijk niet eisen dat een regering opstapt. Dan zou je die met Binnenlandse politiek bemoeien. En dat is uh, echt een typisch Chinees standpunt. Uh, je moet je niet met interne strubbelingen van een ander land uh, bemoeien. Ja, China heeft ook handelsbelangen met Syrië uh, en wil deze niet beschadigen. Maar er is een kans dat de gewapende oppositie in Syrië, het Syrische Vrije Leger, sterker wordt. Volgens Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Er zou een soort kanteling kunnen komen op het moment dat er grootschalig wordt overgelopen uit het Syrische leger. En ik heb nog niet de indruk dat dat aan de orde is. Ja, dan kan je natuurlijk een andere situatie krijgen. En dat is denk ik een van de redenen waarom Homs zo belangrijk is. Het ligt aan de grens met Libanon. Stel dat Homs valt, dan heb je opeens een stuk met een buitengrens, namelijk naar Libanon, waar mensen veilig naartoe kunnen vluchten. En dan doet het Libië-scenario zich voor, waar je een vergelijkbare situatie had in Benghazi, wat het polwerk werd van het verzet, waar mensen zich ook veilig konden voelen. Ja, en als je zo'n situatie in Syrië krijgt, dan zie je dus dat mensen makkelijker over kunnen lopen. Dus dat zou een soort kantelpunt kunnen zijn. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom er nu juist zo hard gevochten wordt in ons. De Syrische regering wil natuurlijk ook voorkomen dat er zo'n kanteling optreedt. Sander van Hoorn over de situatie in Syrië. Met name de stad Homs, die al dagen onder vuur ligt van het regeringsleger. Ik verwijs u graag naar onze website, nos.nl. Daar vindt u een uitgebreid verslag van toestand op dit moment in Syrië en in Homs. En natuurlijk ook dat interview wat we vanochtend hebben gehad met Moussana Arya. Afkomstig uit de Syrische stad Homs, woont nu in Nederland. Vindt het allemaal op nos.nl. Tien voor half tien geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Met een lening van het ministerie van Economische Zaken bouwde Sim Industries in Sassenheim een vluchtsimulator voor de Airbus A320. Nu, twee jaar later, maakt het bedrijf winst en betaalt die lening plus rente terug. En met dat geld wordt dan weer een volgend bedrijf geholpen. Peter van der Meerschout, onze verslaggever, stapt met de directeur van Sim in zo'n vluchtsimulator. Nu kom je gelijk in dat, in dat zachte gedempte licht van een vliegtuig. Ja. Met twee stoelen voorin. Raampjes aan de zijkant. Kunt u eigenlijk vliegen? Uh, als uh, simulatorpiloot wel, niet als echte piloot. U zit rechts, ik zit links. Ik moet een beetje oppassen, want hier zitten zoveel knopjes. en Ik kan me voorstellen dat je inderdaad wel een simulator nodig hebt... om even op de grond te oefenen, want dit ziet er zo ingewikkeld uit. Uh, we hebben hier nu negen simulatoren staan... Uh, die allemaal in verschillende stadia van productie zijn. Al deze simulatoren zijn verkocht. Sterker nog, dit gebouw is eigenlijk te klein om alles te maken wat we verkocht hebben. Dus we moeten heel snel bouwen om ze zo snel mogelijk hier weer naar buiten naar de klant toe te sturen. En dat doen we ongeveer in vier tot zes maanden. En dat is een simulator van het begin dat hij hier binnenkomt... totdat hij klaar is en naar de klant toe gaat. We staan hier op de baan op 18C op Schiphol. En als ik nu de trottels wat naar voren schuif, dan zult u ook horen... Dat de, Heel dat, naar voren. Toe, ...dat de motoren gaan opspinnen. En u ziet nu dat we gaan bewegen... Gaat er lichtje knippelen? Wat is dat? Master? Out? Ja, dat was, ik, heb, ik heb hier niet alles netjes voorbereid... want we gaan nu eigenlijk voor de, voor de snelle opstijgenprocedure. Dat is niet officieel, maar wel heel leuk. Ik eh, trek de stick even iets omhoog... Ja. en eh, dan gaat de neus omhoog van het vliegtuig. Dat is mooi van de Airbus. Eigenlijk hoeven we heel weinig input te geven... en het is veel meer eigenlijk controle van wat er gebeurt... omdat we nou heel druk echt aan het vliegen zijn. Is het, is het trouwens een, een duur speeltje dit? Uh, dit speeltje kost uh, ongeveer 8 miljoen euro. Die. Dus het is Die. wel een duur speeltje. Deze zal waarschijnlijk naar in India gaan en er staan hier meerdere machines. We verkopen over de hele wereld. Dus A320 hebben we al verkocht in, in India, in Indonesië, Filipijnen, uh, Frankrijk, uh, Kopenhagen, uh, uh, Miami. Dat allemaal dankzij die ene lening van het ministerie toen, twee jaar geleden. Even de, even de motoren wat zachter zetten, dat kan in de simulator. Dat zou je in de lucht nooit doen natuurlijk. Door de lening zijn we natuurlijk geholpen om het product snel te ontwikkelen. Anders hadden we gewoon meer tijd nodig gehad om, om het geld bij elkaar te krijgen om dit product te ontwikkelen. Dan waren we zeker nog niet zo ver geweest. Dus het heeft veel arbeidsplaatsen opgeleverd. Een goed resultaat voor het bedrijf en we zijn ook blij dat we de leningen kunnen terugbetalen. En dat er weer een ander bedrijf gebruik van kan maken, want vroeger was het zo, dan moest je het geld terugbetalen en verdween het in de schatkist. En nu kunnen eigenlijk door dat maar rondpompen van dit geld, oh, nog even wat gas erbij, ja, kunnen we. de vier tot vijf bedrijven hiervan profiteren. Exact, ja, wij hebben een vrij grote lening gehad omdat dit dure producten zijn om te ontwikkelen. Er zijn natuurlijk bedrijven die met veel minder geld ook al iets moois kunnen maken. Ik moet zich ook voorstellen dat we nu inmiddels hier met 150 man werken. En toen we de lening aanvroegen, hadden we maar een man of 60 in dienst. Dus er is een hele grote personeelsuitbreiding ook geweest over de afgelopen jaren. Probeer hem eens weer terug aan de grond te zetten. De ja, landing hier is down. Oeps. Allemaal rode knop. Oh jee. We gaan veel te hard. Het is goed dat het een stimulator is, hè? Ja, en het is goed dat ik geen piloot ben. Vliegen kan hij niet. Frank Uitenboog, Uitenboog gaat. Hij kan wel simulators bouwen bij sim-industries. En daar is hij de directeur van. Het is bijna half tien. Zullen wij nog eventjes... Naar de Elfstedentocht hey, ja. gaan. Ja, hè? het wordt spannend namelijk. Wordt de Elfstedentocht verreden of niet? Er zijn veel plekken waar het ijs eh, nog goed bij ligt. Zeer goed zelfs, vooral in het noorden van Friesland. Maar op het zuidelijke deel van de route, en dan met name het zuidoosten... daar liggen nog wat probleemgevallen. Bijvoorbeeld bij Balk. En daar is ook Mark Hamer, onze verslaggever. Mark, vertel, hoe dik is het ijs nu? Ja, Marcel en Lara, nu gaat het gebeuren. We gaan het meten. Aukie Hielkema, het rayonhoofd hier in Balk. Nou, ik uh, kwam hier aanrijden vannacht en toen zag ik min 18 op de thermometer van mijn auto. Dat is goed nieuws, hè? Dat is zeker goed nieuws. Ik uh, heb zelf 16 gemeten, maar goed, dat is, uh, die, twee die twee graden maak ik dan ook niet natuurlijk. Dus uh, uh, we blijven optimistisch natuurlijk, maar... We hebben wel onze twijfels hoor. Het, ja. uh, het groeit niet zo hard als wij verwacht hadden. We staan op de luts nu. Ja. Uh, uh, in het centrum van Balk voor het raadhuis. Uh, dat is hier, geloof ik, een ja, over. Dat is, dat is hier, hier links van ons. Uh, ja, als ik hier kijk, het ijs, het ziet er niet heel goed uit, hè? Nee, maar goed, dat vind ik niet het ergste, dat het er niet goed uitziet. Maar het is, uh, het is natuurlijk het is van het sneeuwijs. En uh, dat is onbetrouwbaar. Hè? Wanneer het uh, zo vriest als nu, is het hard genoeg. Maar komt de zon erop, dan kan het ook zo zijn dat je er doorheen zakt. Oh, okay. Dat heb ik zelf uh, zaterdag uit een uh, treuro gezien. Dus, uh... Ja, precies. U bent door het ijs heen gezakt. Uh, ik ben al nou het meer door het ijs heen gezakt. Ja. En, uh, letterlijk even huurlijk dus. Ja het, ja, het heeft wel flink gevroren. Ja, en nu de proef. Uh, gaan we maar eens even doen hier, uh, met Mathijs. U heeft een prikstok in uw handen. Wacht even. Ja. Moeilijker ja, doorheen. We ja, en hoeveel centimeter is het nu? Zeven centimeter. Zeven centimeter. En ja. hoeveel was het gisteren? Zes. Zes. Dus het heeft maar één centimeter oh. is het, uh, gegroeid, ondanks die, uh, die kou. Maar ja, als het vandaag zo blijft, dan uh, hebben we natuurlijk de mogelijkheid dat het uh, vannacht, uh, of, uh, vandaag overdag ook nog een beetje aankomt. Hoe kan dat nou van 1 centimeter? Ja, ik, wij, wij weten het ook niet. Het, uh, waarschijnlijk zit er toch wat onderstroming of uh, wat, ja, wat het is, weten we niet. Nee, want de, het, het probleem is geweest door de wind: is hier ja. uh, te, te veel stroming gebleven? Inderdaad, inderdaad dus dat is het uh, hele probleem. Wat nu? Ja, nou ja, goed, wij hebben een heleboel vrijwilligers hebben we opgeroepen. En uh, die hebben ze hebben morgen gisteren, hebben die, uh, nou, ik denk een dikke honderd man... hebben het hele stuk schoongemaakt naar het Slotermeer toe. En nu gaan we vanmiddag, vanmorgen gaan we weer verder met uh, richting de Vluus. Ja, want maar als, we hier nou was, als men hier was gaan sneeuwschuiven, schuiven... nou ja, er zit bijna geen sneeuw op, hè? Nee, hier niet. Maar als je ziet wel even verderop... Ja. daar ligt een heleboel sneeuw aan de, aan de zijkant. We hadden toch wel 12 centimeter sneeuw. Maar hier is de sneeuw dus vermengd met het ijs. Ja, dat en, is ja, pruts, he, en het is En het is prut. Ja. Dan maar nog zo'n nacht, hè, dit, dit ja. soort vorst. Nou, kijk, we hopen nog in ieder geval nog drie, vier van die nachten. En wanneer de weersvoorspellingen doorgaan, dat pas eind volgende week gaat uh, dooien, dan hebben we nog wel goede hoop. Maar uh, op dit moment dan, uh, moet er nog heel wat gebeuren. Mm, ja, heel wat gebeuren. Uh, dat is in ieder geval het nieuws op dit moment vanuit Balk. Dankjewel, Mark Hamer. En wij begrijpen ook, onder andere via Twitter, dat er heel veel Vriezen op dit moment aan het vegen zijn, ook in de omgeving van de Lutsbijbalk, om het ijs maar sneeuwvrij en op hoge kwaliteit te krijgen. We houden u op de hoogte op Radio 1 over de kwaliteit van het ijs. Ik hoor het wel. Het ligt gewoon in de handen van Gerrit Teemstra. Zo is dat. Onze eigen Gerrit. <lacht> Sven, toch? Zo is het. Marcel. doe je nog iets met de Elfstedentocht? Nou, of niet deze? Nee. Nee. Nee. Dat is ook wel eens fijn. Gewoon even niks. Ja, even afwachten ja, gewoon. Goed. Toch? Ja. Nicola Nelly, gaan we het wel over hebben. Ja. En haar uitspraken over de euro, die leiden tot commotie ook in Den Haag. En hoe is dat eigenlijk met haar eigen partij, de VVD? Ik ga zo meteen praten met Mark Hamers, dat is de financieel woordvoerder van die partij. En er is een oplossing voor ons plastic afval. Er is namelijk een plastic etende schimmel ontdekt. En die kan de slag aan op de vuilnisbelt. En we gaan het ook hebben over de Franse president Sarkozy... want die blijkt namelijk een big spender. Dat er meer zo meteen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van Exact, half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, gemengde reacties dus op die uitspraken van EU-commissaris Kroes. Volgens haar kan Griekenland zonder problemen uit de euro, volgens de SP, heeft Kroes gelijk. En is het tijd dat premier Rutte is reageert. De PVV noemt de uitspraken van Kroes geweldig. En de PVDA denkt dat Kroes opmerkingen horen bij het onderhandelingsspel met de Grieken. En straks dus bij Sven de VVD. Op veel basisscholen begint vandaag de CITO-toets. Zo'n 162.000 leerlingen doen eraan mee, iets meer dan vorig jaar. En mede aan de hand van die toets wordt bekeken of de leerling door kan naar... VMBO, HAVO of VWO. Als de minister van Bijsterveld ligt, wordt de CITO-toets volgend jaar een centrale eindtoets. De hoeveelheid vracht die Air France KLM vorige maand heeft vervoerd... is sterk gedaald ten opzichte van januari vorig jaar. Maar het aantal passagiers dat de luchtvaartmaatschappij vervoerde... is gestegen met meer dan 5 procent, tot 5,7 miljoen mensen. En staalconcern ArcelorMittal heeft in 2011 een netto winst gemaakt... van 1,75 miljard euro, ondanks een slecht laatste kwartaal. En dat kwam door een lagere omzet- en reorganisatiekosten. De verkoop van staal werd minder door de zwakke Europese economie... en de groeivertraging in China. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan BB Verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspits geweest en er zit nog geen einde aan. Er zat nu nog 216 kilometer file... Door aanrijdingen veel vertraging rondom Den Bosch. Ik begin met de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen bussen en Knopendiemen 11 kilometer. Dan de A2, Utrecht richting Den Bosch. Die is nog steeds dicht bij knopend Empel. Heeft te maken met technisch onderzoek na een ernstige aanrijding. Vanaf Knopendel staat er nu 15 kilometer file. Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden via Nijmegen en Os. Verkeer richting Tilburg-Den Bosch kan omrijden over Gorkum Breda. Maar ook daar staan lange files. Op de A50 Arnhem richting Ost na een aanrijding voor knopend Valburg 5 kilometer. Bij Valburg is de linkerijshook dicht. Ook een aanrijding op de A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot 8 kilometer, daar is de linkerijshook dicht. En door de drukte bij Den Bosch is het ook vastgelopen op de A59 Waalwijk-Ost. Richting Ost voor knopend Empel 9 kilometer. Na andere kant op staat voorknopend Hindham 11 kilometer.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 Sven Kokkelman. De eurozone komt niet in de problemen als Griekenland de munt zou moeten opgeven... zegt eurocommissaris Nelly Kroes. Zometeen de reactie van haar eigen partij in Nederland, de VVD. Het is tijd voor een parlementair onderzoek naar de chaos op het spoor... vindt FNV-bondgenoten. De Franse president Nicolas Sarkozy blijkt wat je noemt een grote big spender. en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Drie over half tien, dit is Cairo, Goedemorgen Nederland. Maria de Beers is vanochtend in Arnhem. Waar het werkelijk doodstil is op de anders zo druk bevolkte savanne. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen .no. Eerst FNV-bondgenoten. De bond wil een parlementair onderzoek naar de chaos op het spoor. Tot vrijdag rijden de treinen volgens een aangepaste dienstregeling. Roel Berghuis, goedemorgen. Goedemorgen. Bestuurder bij FNV-bondgenoten. U zit toch niet in de Tweede Kamer? Nee, ik zit niet in de Tweede Kamer. Waarom pleit u dan voor een parlementair onderzoek? Nee, omdat de politiek uh, keuzes heeft gemaakt, uh, zeg maar, eind van de vorige eeuw uh, die betrekking hebben op, de, op het spoor en op het splitsen van spoorbedrijven. En uh, wij denken dat uh, de problemen die, uh, uh, zeg maar, steeds weer ontstaan bij grote verstoringen, dat het totaal misgaat. En ook heel uh, totaal mis, zoals het afgelopen vrijdag en zaterdag. Ja, dat dat uh, te maken heeft met die spoorsplitsing. En, uh, ja. wij denken dat, uh, de spoorsplitsing de, de... bedoelt u ProRail en uh, de uh, spoorwegen? De, de, de, de Nederlandse spoorwegen, de NS, ProRail en, uh, en de Rail Intraservice bedrijven. Die, ja. uh, dat zijn drie aparte uh, bedrijven. En uh, die moeten heel goed met elkaar samenwerken. En dat gebeurt blijkbaar op dit soort momenten gewoon niet goed genoeg. Ja, maar goed, het is toch inderdaad uh, een beetje raar dat we winterweer van verre zien aankomen... dat in andere landen de treinen gewoon doorrijden en hier niet. Ligt dat dan alleen maar aan een organisatorisch probleem... namelijk de splitsing, de splitsing van, van oorsprong één bedrijf in drie bedrijven... of is er gewoon veel meer aan de hand? Nee, kijk, de, de, de, het doel van de spoorsplitsing van de bedrijven was dat het goedkoper moest... dat het efficiënter uh, zou moeten en dat het ook beter voor de klanten zou betekenen. Nou, we zien dus gewoon op dit soort momenten dat, wat dat betekent. Maar de keuzes die, die de politiek zou moeten maken... Is, in Zwitserland en of Canada, daar duren de winters zo'n vier tot, tot zes maanden. Ja, en, en dat de weer... reine treinen gewoon op tijd. En op dat weertype is de infrastructuur ook afgesteld. Ja. Nou... Als wij dat ook willen met, met zeven uh, of tien dagen winter uh, per jaar... Dan moet, er, ja, dan moet de infrastructuur, ook op het Nederlandse spoor, moet gewoon veel weerbestendiger worden. Ja. En dat betekent dat je daarop de, de infra moet, moet, moet afstellen. En ja, dat kost gewoon investeringen en, en geld. En helemaal als het gaat om het verbeteren van de wissels. Juist, dan zegt de minister van uh, Verkeer en Waterstaat van vroeger, althans. Tegenwoordig heet ze infrastructuur, Melanie Schultz. Ja. Vandaag in een brief van de Tweede Kamer dat dat te laat is aangepast aan de weersomstandigheden. En dat de reiziger te slecht is geïnformeerd. Waren dat nou net die punten waar we het al die jaren al over hebben? Ja, ik denk het wel. We hebben um, vorig jaar, de vorige winters twee keer al, waar uh, we ook grote probleem hebben als FNV gezegd van ja, uh, ProRail NS, gaan nou echt eens beter met elkaar samenwerken. Want dat, dat moet ook. En tegen ProRail hebben we ook gezegd van uh, handel en denk mee in de, in de problemen van de, de grootste klant en dat is NS op het spoor. Yeah. Uh, nou, we hebben nu twee keer geroepen en, en, en nu zie je dan... Ondanks het feit dat er enorm goed is samengewerkt de afgelopen maanden door Pro-RNS, ja. dat het toch weer gewoon misgaat. Ja. Mensen hebben zich uit de naad gewerkt. Maar goed, en... daarom wil de minister ook de Zwitsers te hulp roepen nu om te kijken wat wij hier verkeerd doen. Moeten we daar niet eerst op wachten voordat we het parlement weer aan het werk zetten? Uh... Nou, ja, ik, ik denk dat dan de, dan de vraag dan gesteld gaat worden van uh, past de, de, de, de infrastructuur aan op, op, op het land zoals Zwitserland of Canada. Ja. En dat betekent gewoon dat de infrastructuur veel weer bestendiger gemaakt moet worden. Ja. dat kost behoorlijk veel geld. Ja, en dat is dan weer een vraag of de politiek dat geld ervoor over heeft. Uh, de vraag is uh, of uh, de NS en ProRail weer gewoon samengevoegd moeten worden. Want dat is namelijk een voorstel van de SP. Ja, ik... Uh... Ik denk dat dat uh, uh, zeker een oplossing kan zijn. Maar ik, ik, ik laat dat liever aan de, aan de Kamer over om dat uh, zelf ook uh, te beslissen. En vandaar ook dat parlementaire onderzoek. Ja. Uh, ze hebben zelf keuzes gemaakt, zeg maar, uh, tien jaar geleden. En uh, laten ze zelf die keuze maar terugdraaien. En ik denk ja. dat dat veel beter is om uh, deze twee bedrijven... die eigenlijk zo bij elkaar horen... Ja. Uh, dat die met elkaar dan uh, zeg maar ook optimaal kunnen samenwerken. Tot slot, vindt u dat in de afwachting van dat parlementaire onderzoek... de top van de NS en van Pronrail kunnen blijven zitten? Dat vind ik van wel. Uh, ik, ik denk dat het geen enkele oplossing biedt om, om uh, mensen zeg maar, van de top die er overigens nog maar heel kort zitten, om die nu al weer naar huis te sturen. Maar ik vind wel dat uh, dat de Kamer vooral ook naar zichzelf moet kijken als het gaat om uh, het creëren van, uh, van deze spoorordeling. En die is er zo uh, zoals die nu is. En dat ja. is dat de coren en twee aparte bedrijven zijn. Ja. En dat ze gewoon uh, af en toe ook gewoon op dit soort momenten ook last van elkaar hebben. Goed. En dus wilt u een parlementair onderzoek Roelberghuis bestuurder van FNV Bondgenoten. Ik dank u wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door nu naar de uitspraken van Nicola Nelly. Nelly Kroes, dus onze eurocommissaris in Brussel... die overigens gaat over de digitale snelweg en dat soort dingen... die heeft geroepen dat de euro ook best zonder Griekenland kan. Het is onzin om te denken dat dan meteen het hele bouwwerk in elkaar stort. En ze spreekt ook van een Griekse mantra. We willen niet en we kunnen niet. Heeft geleid tot veel um, gemengde reacties... ook in Nederland, in Den Haag, in de politiek. We hebben haar eigen partij in Nederland nog niet gehoord. Dat is de VVD, Mark uh, Harbers. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Kamerlid voor die partij en financieel woordvoerder. Wat vindt u? Heeft ze gelijk? Um, nou, De boodschap is denk ik heel helder en past ook in de lijn van wat regeringsleiders de afgelopen dagen al zeggen. Uh, het is uit uh, met uh, de pret voor de Grieken. Uh, ze moeten gewoon de afspraken nakomen. En dit is eigenlijk de boodschap. Ja, als, we die als ze die afspraken niet nakomen in Griekenland, ja. dan uh, uh, hebben ze gewoon geen recht meer op de volgende steun. Maar heeft zij gelijk als ze zegt dat de euro ook zonder Griekenland kan? Um, ik... Ik denk dat ze daar gelijk in heeft, desondanks geloof ik nog steeds, dat dat um, uh, ons ook veel geld kan, uh, kan gaan kosten. Um, maar ik denk dat het, ons, uh, dat het onverstandiger is als we nog een keer de Grieken steunen, terwijl ze niet, terwijl, terwijl ze niet hun uh, maatregelen nemen die we met ze hebben afgesproken. Ja. Dus het is eigenlijk kiezen uit uh, twee kwaden. Maar goed, de euro kan dus zonder Griekenland, zegt u. Nou, kijk, wat, wat je ziet, hè, Kijk, twee o, u zei het net. de ellende... Nou, toen, toen de ellende begon met de Grieken, uh, toen zou het echt tot een ongecontroleerde chaos hebben geleid. Ja. Inmiddels is er natuurlijk wel wat opgeschoven. Banken hebben hun posities afgebouwd. Hè. Ja. Het gemak, tussen aanhalingstekens waarmee banken nu uh, onderhandelen over een afschrijving van 70%, ja. dat was twee jaar geleden uh, ondenkbaar. Dus in dat opzicht hebben we wel wat, ja, wat lucht en wat ruimte uh, gewonnen. Dus de, de euro kan zonder Griekenland? Om tegen de Grieken Grieken te zeggen, uh, we kunnen zonder jullie. Juist, dus de euro kan zonder Griekenland? Ja, het is overigens wel een belangrijke voorwaarde als die Grieken hun afspraken niet nakomen. Uh, en we dus noodgedwongen moeten zeggen, uh, ja we zullen toch uh, uh, de Grieken moeten laten vallen. Dan moeten we zeker weten dat we voldoende bescherming kunnen bieden ja. aan de andere landen in problemen. Zoals Portugal, Italië, Ierland, Spanje, et cetera. Juist. Nou gaat uh, Nelly Kroes strikt genomen niet over de euro, maar zit natuurlijk wel in de Europese Commissie. En zij is een doorgewinterde politica, die weet ik zelf veel contact heeft ook met uw eigen premier Mark Rutte. Uh, dit roept ze natuurlijk niet toevallig. Um, ja, tegelijkertijd is dat een vraag die u uh, aan uh, Nelly Kroes zou moeten stellen. Want uh, uh, ik heb ze volgend het ook pas voor het eerst gelezen in de Volkskrant. Dus maar u, ik weet weet het op het is geweest. u weet hoe het gaat. U uh, weet hoe het gaat. Ik weet hoe het soms gaat. Uh, maar ik weet dat het soms ook uh, gewoon uit, uh, uit eigen vrije meningsvorming komt. Ik, ik weet het niet. Nou ja, u zegt net zelf, het is in lijn met wat er eerder is gezegd. Ja, het is wel in, in lijn met wat je de afgelopen dagen ziet. Wat de Jager heeft gezegd, wat Merkel in Duitsland heeft gezegd. Uh, wat andere regeringsleiders hebben gezegd. En dat is één heldere boodschap. En dat vind ik ook van belang dat Europa gewoon tegen de Grieken zegt... Ja. er ligt het tweede pakket voor jullie klaar. Ja. Daar doen we ons allemaal een groot plezier mee. Maar het is weggegooid geld als jullie niet in de afspraken nakomen... die we uh, met je hebben gemaakt. Juist. Nou eist de SP bij monden van Harry van Bommel. Kamerlid en collega-kamerlid van u dus. Een reactie van de premier. Het is dinsdag vandaag vragen, uurtje. Wilt u ook van hem weten hoe hij uh, tegen de uitspraken van Nelly Cruz aan uh, kijkt? Um, nou ja, kijk, als we als collega-Kamerleden dat wel hebben gevraagd, dan zal het er wel van komen. En dan is het denk ik goed als we met z'n allen weten hoe hij uh, hier tegenaan kijkt. Maar ik vermoed dat dat hetzelfde verhaal is, wat we de afgelopen dagen ook al hebben gezien. Overal zijn ministers van Financiën en regeringsleiders eigenlijk wel een beetje klaar met de Grieken als ze iedere keer hun afspraken niet nakomen. En is de boodschap gewoon heel helder. Uh, uh, jongens, nu leveren en dan ligt ook een pakket klaar waar we, waarmee we Griekenland en de rest van Europa een groot uh, plezier doen. Laatste wijschuwing en anders dan gooien we jullie them out. Um, nou ja, dat is, dat is in wezen wat we al maanden zeggen. Hè. Uh, uh, ja, er is gewoon goed. één rapportcijfer. <laughs> en, maar daar, daar hebben we tot nu toe ook niet mee uh, gemarchandeerd. Tot nu toe um, is iedere keer het oordeel van het IMF uh, leidend. En al een paar kwartalen zitten ze eigenlijk in deze uh, positie vast. Ja. Ja, en de, de, de, de deadline komt steeds dichterbij. Die ligt op ja. 20 maart. Dus uh, ik hoop dat ze nu met uh, die deadline in zicht uh, eindelijk gaan leveren. Resumerend. U bent het eens met de uitspraken van Nelly Kroes. De euro kan ook zonder de Grieken. Het is een uh, laatste waarschuwing opnieuw. En ook u bent benieuwd naar de reactie van de premier vanmiddag. Dat klopt, helemaal mee eens. Ja. Mark Harbers, kamerlid voor de VVD, ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Of we een Elfstedentocht te krijgen, hangt voornamelijk af van het advies van de rajonhoofden van de vereniging Friese Elfsteden. Maar hoe word je dat eigenlijk, rajonhoofd? Henk Kroes, u weet wel, de oud-voorzitter van de Elfstedenvereniging en erelid, heeft het antwoord. Je wordt uh, rajonhoofd door benoeming door de vereniging. Nou, in het verleden was dat uh, zo toen ik aantrad in nou, 69, 70. Toen waren uh, burgemeesters uh, vaak nog rionhoofd dan was het een eerbaantje. Nou, dat is allang verdwenen. Het is echt een verantwoordelijke baan. Uh, er worden mensen gezocht die het bestand hebben van ijs. En die ook lid zijn van de IJswegencentrale. Want dat is de organisatie die het ijs prepareert en die het ijs keurt. En het rionhoofd is de verbindingsman tussen de vereniging... ...en ook de gemeente, de autoriteiten ten plaatse. Dus het is de plaatselijke man, maar hij is geen lid van het bestuur... ...en hij draagt dus geen bestuursverantwoordelijkheid. Aldus het antwoord van Henk Kroes, oud-voorzitter van de vereniging Friese Elfsteden. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland@karo.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we weer terug naar Arnhem. De in met Marielle Beers. In een heerlijke, warme, tropische bush ik een school parkdirecteur, een bioloog, we zijn hier niet voor niets, even lekker doorwarmen, maar we zijn hier ook omdat hier een bordje staat, wat er normaal gesproken niet staat. Nee, dat is het bordje van de stallen van de savannedieren. We gaan hier al een, een deur in, zoals je hoort. En, uh, Daar mocht je er uh, normaal niet in, dus? Nou, voor, Normaal uh, niet, maar nu het zo vriest uh, wel, en uh, hier kan het publiek kan onze savannedieren zien, dus hier komen we langs de witbaardgenoes, hier uh, staan de, de zebra's en verderop uh, staan de waterbokken. En dat is eigenlijk omdat de vlakte, dus waar ze normaal op staan, uh, van heel veel hectares, die is gewoon bevroren. En dat is voor de dieren, ja, dat is gewoon niet te doen voor de dieren. Het is niet omdat het zo koud is? Nee, de meeste dieren kunnen best wel goed tegen kou. Het is meer uh, dat de vlakte bevroren is en dat ze kans hebben dat ze hun poten breken. En als een giraffe eenmaal gaat glijden en zijn poot breekt, is dat zoveel druk op zijn, uh, zijn gewrichten. Dat ze ook niet meer te zetten. En, uh, dus dat betekent dat die dieren lekker in een uh, warme stal blijven. Het stallencomplex is in totaal wel twee voetbalvelden groot. En, uh, dus de dieren hebben meer dan genoeg privacy. En ze kunnen ook rondlopen, zag ik? Ja, ze kunnen rondlopen, we zorgen dat ze voldoende ruimte hebben. We zorgen ook dat ze een beetje weg kunnen van het publiek. Want het is natuurlijk leuk dat iedereen ze kan zien. Maar het moet wel uh, voor de dieren niet te schrikkerig worden. Waarom zit er ook een dikke laag glas tussen? Ja, en dat is voor de radio glas. niet leuk. Dus wij zijn nu stiekem alvast weer aan het doorlopen. Ja, wij wij gaan op... weer even de kou in. Ja, de ijzige kou in op het winterhondenlandschap wat we hier hebben in de bossen. En, uh, en we gaan even achter de schermen kijken bij, uh, bij de zebra's en de giraffen. Terwijl we hier zo door dat mooie winterlandschap lopen, zijn er ook dieren die dat juist heerlijk vinden. Ja, we hebben, we hebben twee diersoorten waar, waar ik me echt helemaal geen zorgen over maak: dat zijn de bosrendieren. Dat is een rendierensoort die je normaal zeg maar voor de slee van de kerstman ziet. Die gedijen echt bij dit weer. En uh, het zorgt er echt voor dat ze bij, uh, bij 35 graden boven nul Ga ik me daar echt zorgen over maken. En, uh, en we hebben de ringelrobber, dat is een uh, zeehondensoort. En, uh, die heel erg uh, leeft in de noordelijke gebieden van Europa. En uh, ja, die hebben nou nergens last van. komen we binnen in de stal. Er worden net een paar pakken hooi op de kruiwagen geladen. Hoor ik nou de radio? Ja, de radio staat hier uh, eigenlijk elke dag aan. Dat is natuurlijk leuk voor de verzorgers, maar, uh, maar ook handig voor de, voor de dieren. Die zijn gewoon de hele tijd gewend aan, uh, gewend aan geluid. En uh, dat zorgt ervoor dat ze minder schrikachtig worden. Dit dier hier is... Uh... Daar moeten we een beetje voorzichtig mee zijn, Ja, ja? dit zijn de beesten. Die zijn ook eigenlijk niet zichtbaar voor het publiek. Ja, die kunnen ze een beetje in de stallen erachter zien. Maar het zijn dieren die veel schrikachtiger zijn dan bijvoorbeeld zebra's. En die hebben hun eigen privacy, uh, hun eigen slaapkamers hier... en hun eigen winterverblijf aan deze kant. Nu uh, liepen we hier net langs. En toen zei ik... Ik kan me herinneren dat jullie ook heel veel neushoorns hebben. Ja. En toen zei je... Die staan hier niet? Nee, de neus deze stallen zijn niet neushoornproof. Dat zijn nogal van die hufters met heel veel, heel veel, heel veel honderden, duizend, of duizenden kilo's. En uh, die hebben een aparte stal helemaal achteraan op de, op de savannen. En, uh, maar die hebben eigenlijk een hele erg heftige, gevoelige huid. En die gaan helemaal niet naar buiten op het moment. Helemaal niet? Ook niet helemaal om een, niet. een frisse neus te halen? Nee, dat was in het begin nog leuk toen het een paar graden vroor. Dan gingen ze nog wel even, s ochtends, uh, nog eventjes naar buiten. Maar nu is het echt veel te koud en dan, uh, dan krijgen ze echt huidproblemen. Dat zou je niet verwachten, hè, van die dikke huiden? Nee, het lijkt hele erg dikke huiden, maar ze zijn heel gevoelig. Ja, Marielle Beers dus vanuit de warmte in tijden van kou. Straks. De Franse president Sarkozy blijkt in deze tijden van de economische malaise... waarin hij veel vraagt van de Fransen, zelf een grote big spender. Maar eerst... 3, 2, 1, go... Deze dag 1947 in the Judean Desert near the northwest shore of the Dead Sea an accidental discovery leads to one of history's greatest finds deze dag in 1947, dames en heren, gooide een Bedouin in Qumran een steentje in een grot. Stuitte daarbij op enkele kruiken met daarin manuscripten die later bekend zouden worden als de Dode Zeerollen. Een archeologische vondst van onschatbare waarde. Al zag het daar toen in eerste instantie helemaal niet naar uit, zegt Mladen Popovic, directeur van het Qumran-instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. In het begin had men niet meteen door hoe oud het materiaal was, en dat was niet meteen uh, duidelijk. Uh, een van de eerste mensen trouwens die het gezien heeft. Uh, een van de eerste westerlingen moeten we zeggen, was een Nederlander. Johannes van der Ploeg. Hij had door dat het een tekst was van bijvoorbeeld het Bijbelboek Zaaien. dat had hij gezien. Maar hij had niet door dat het een echt oude tekst was van uh, meer dan 2000 jaar terug. 900 teksten, most of them in fragments, creating an enduring puzzle. Nadat die eerste grot. Gelokaliseerd was, is er een wedloop geweest tussen Bedouinen en Geleerden om meer grotten te ontdekken met meer teksten. En dus wat we nu op uh, 7 februari uh, vieren, is de ontdekking van de eerste grot. Maar in de jaren daarna, tot 1956, uh, zijn nog uh, tien andere grotten ontdekt in, uh, in dat gebied van Qumran, uh, waar ook meer tekstvondsten zijn gedaan. In de kelders van het Rockefeller Museum liggen de snippers en stukken perkament, de potten en de scherven van de dode zeevallen. Er is vrij veel om te doen geweest. In het begin uh, wilde men namelijk voorkomen dat al het materiaal wat ook die Bedouinen vonden, dat het op naar de Zwarte Markt ging. Dus is er een afspraak gemaakt dat zij materiaal moesten brengen uh, naar het Rockefeller Museum in Oost-Jeruzalem en daar kregen ze geld voor. En in het begin hebben die Bedouinen ook vanwege die prijsafspraak... sommige grotere stukken tekst in kleinere stukjes uh, uh, verscheurd... zodat ze daar iets meer geld voor kregen. En toen de gelingen daarachter kwamen hebben ze gezegd... nou doe dat alsjeblieft niet, we betalen hè, op, op deze wijze. En hoe betere stukken jullie brengen, hoe meer uh, dat opbrengt. En toen al dat materiaal in de loop van vanaf 1947 en in de jaren 50 binnenkwam daar... is daar een internationaal team uh, aangesteld om dat allemaal te gaan bestuderen. Een gigantische taak die jaren vergen zou. Maar toen tientallen jaren verleden sloeg die om in verontrusting en zelfs woede. Na 40 jaar was nog maar een derde van alle stukken gepubliceerd. Ja, het verhaal eind jaren 80, begin jaren 90... was alsof er een complot was om al die teksten verborgen te houden. Eh, omdat daar schokkende dingen in zouden staan over het eh, vroege Jodendom en ook het vroegste Christendom. Maar niets is minder waar, daar is geen complot geweest. Maar simpelweg dat eh, te weinig eh, mensen daaraan gewerkt hebben, die daar al wel heel veel werk in hadden gestoken en dat graag nog wilden afmaken, maar dat duurde maar en dat duurde maar. Dus vandaar dat we daar een, een aantal decennia op hebben moeten wachten. The Dead Sea Cave supply a missing chapter to the proud history of the Jews in the Holy Land. Kan ik u nog melden dat in 2013 een deel van de Dode zee te zien zijn in het Drents Museum. Dit is Tim Knol, Glory Days, Golden Years. At first you were You were and now you're the of your own company with employees and glory days golden years van Tim Knoll het is 7 voor 10. We gaan naar Frankrijk, waar de president Nicolas Sarkozy een big spender blijkt. Het salaris en uitgaven van Nicolas Sarkozy en zijn kliek zijn de afgelopen jaren zelfs exorbitant gestegen. Blijkt uit een zevenjarig onderzoek van, let op, zijn politiek opponent, Olivier van Bemen. Correspondent daar in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe betrouwbaar zijn die cijfers als het van zijn politiek opponent komt? Ja, nou, op zich zijn die wel uh, vrij betrouwbaar waarschijnlijk. Het is een man uh, die, uh, die echt al heel lang onderzoek doet. Uh, eigenlijk een beetje op eigen titel. Uh, die niet direct bij de Socialistische Partij hoort. Maar uh, hij is er wel uh, enigszins mee verbonden. Ja. En uh, hij heeft al heel veel vragen gesteld. En uh, hij is er echt... Uh, het is een beetje zijn levenswerk. Dus uh, het, uh, ja, dat is wel goed betrouwbaar. Uh. Ja, waar gaat het geld heen van Sarkozy dus, dat hij uitgeeft? Ja, uh, nou, die, die kosten zijn, uh, sinds hij de macht heeft... Overgenomen met, met 20% gestegen. En uh, een heel groot gedeelte is, uh, is voor de beveiliging. Um, maar daarnaast uh, heeft hij ook echt. Uh, blijkt dat hij 12.000 euro per dag aan, aan eten wordt uitgegeven. 12.000 euro, 12 euro per dag? 12.000 euro per dag, inderdaad. En, en, en in, in het Elysee? of door, door de hele Franse overheid? Of? Uh, in het Elysee gaat het om. Uh, <laughs> dus het is ook voor alle ontvangsten, voor, uh, ja, voor zijn persoonlijke eten ook, uh, voor ja. zijn medewerkers. Maar. Er blijft een, een aardig bedrag. En uh, het wagenpark is bijvoorbeeld ook uh, meer dan verdubbeld. Uh, onder Chirac waren er 55 mensen die, uh, die met een auto van het Elysee rondreden. En uh, nu onder Sarkozy zijn dat er 121. Uh, de salarissen zijn ook flink gestegen. Dus uh, ja, Sarkozy had een beetje beloofd dat hij uh, ook de eigen broekriem uh, zou aantrekken. Maar uh, dat, uh, dat blijkt niet heel erg uh, te kloppen. Nee. Uh, en dan heb je, heeft hij ook nog dat regeringsvliegtuig. Die hele grote Airbus 330. Ik ja, heb er wel ja. eens hier staan op Chirac. De Gold dat is yeah. inderdaad een heel groot vliegtuig. De Air Circle One uh, wordt die genoemd. <laughs> uh, op zich is die, um, is die, die rapporteur die is niet erg ontevreden over het feit dat hij aangekocht is. Want het oude vliegtuig dat kon niet altijd, het moest vaak een tussenstop maken en uh, dat, dat, er, dat er een nieuw vliegtuig moest komen. Dat is het probleem niet. Ja. Het probleem is wel dat het aanvankelijk uh, 179 miljoen euro zou kosten en daarvoor ook begroot was: 176 miljoen. Ja. Uh, en dat het uiteindelijk meer dan. Uh, ...250 miljoen heeft gekost. En ja, dat en? heeft er vooral mee te maken dat de inrichting uh, een stuk duurder is geworden. Ja, Goeien? want, want dus, uh, klopt het dat er een eigen pizza-oven en een vleesgril in dat toestel zit... ...omdat Sarkozy -Zi, gek is op ja, ja. pizza? Nou ja, ze zijn er niet zo happig op om daar journalisten toe te laten. Dus het is een beetje het geruchtencircuit. Maar uh, het schijnt inderdaad dat Sarkozy wel heel graag een, uh, een pizza-oven en, uh, en die vleesgril erin wilde. <laughs> en de, <laughs> dat dat behoorlijk wat extra <laughs> gekost heeft... Uh, ja. Nou ja, nou zou je in tijden van hoogconjunctuur zeggen... ach, laat de man, hij is president, wat maakt het allemaal uit? Maar dit komt natuurlijk wel heel ongelukkig... namelijk in de aanloop naar de verkiezingen in een tijd... dat hij heel veel offers vraagt van de Fransen... en dat het met de Franse economie helemaal niet goed gaat. Ja, klopt. Het gaat überhaupt al, al heel slecht met hem. Uh, hij staat in de peilingen heel ver achter op, uh, op zijn socialistische uh, voornaamste tegenkandidaat, François Hollande. En dit is inderdaad nog iets wat hij er gewoon eigenlijk niet op dit moment bij moet hebben. Dat, uh, ja, dat komt hem heel slecht uit. Ja, want zo goed staat hij er ook niet voor in de peilingen. Ik geloof zelfs dat een uh, zittende president nog nooit zo laag in de peiling heeft gestaan in aanloop naar de uh, verkiezingen. Hè? Ja, ja, ja, hij is heel erg impopulair. En uh, er komt gewoon steeds weer slecht nieuws naar boven. Dat uh, was bijvoorbeeld ook vorige week een beetje in het verlengde daarvan dat uh, zijn zoontje die, uh, die bleek een uh, voedselvergiftiging gehad te hebben in, uh, in Odessa in, uh, ja. in de Oekraïne. Ja. En toen is hij ook op kosten van, uh, ja, van de Franse belastingbetaler... is er een privéjet van, uh, van het Elysee ingevlogen om hem op te halen. Klopt. Allemaal niet ja. handig in <coughs> aanloop pardon, naar de verkiezingen. En 12 mil per dag aan eten in dat Elysee. Ik ben benieuwd wat ze serveren. zoveel van veel uh, oesters uh, en uh, dergelijke dingen gaan. Bon appétit, Olivier. <laughs> in Parijs. Dank je wel voor dit moment. Straks, dames en heren. Nederlandse verdachten vast onder slechte omstandigheden... in Europese gevangenissen. En er is een plastic etende schimmel ontdekt. Zometeen bij de KRO. De Elfstede Koorts is voorbarig. Koorts is een symptoom, hè? Als het er is, dan is het er. Nou, Koorts is niet overdreven, maar dit gaat een beetje op gekte lijken. Waarom moet alles naar een hype Toen Doe toch eens normaal? Rare jongens die Hollanders. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Hij slaat natuurlijk wel gauw een beetje door. En uw mening die telt. Holland even in het hok. Woensdag horen jullie meer. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws...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 Nou, het webcare-team van ABN AMRO is 24 uur per dag, zeven dagen in de week, actief op Twitter. Het team luistert naar suggesties, beantwoordt vragen en lost je problemen op. Oh, oké. Okay. Ja, als je het zo bekijkt, dan is het wel anoniem. ABN AMRO, de bank Anoniem. Dit is Radio 1.